Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen langzaamaan meer mensen met corona in het ziekenhuis. Volgens het RIVM zijn we nog niet over de piek heen. Ook niet in het aantal besmettingen. Dat was afgelopen week meer dan een half miljoen. Maar de ziekenhuiscijfers stijgen niet zo hard mee, ziet het RIVM. Doordat de Omicron-variant minder ziekmakend is en doordat veel mensen een booster hebben. Wat we wel zien is natuurlijk dat ouderen een hele hoge boostergraad hebben. En je ziet ook het effect van booster. De booster beschermt ook tegen ernstige ziekten en dat is duidelijk nu te zien. Ondanks de stijging van coronapatiënten zijn er toch weer meer operaties in de ziekenhuizen. NEC-supporters kunnen beginnen met aftellen, over twee weken zijn ze weer welkom in het Goffertstadion. Vorig jaar stortte een deel van het uitvak met hossende Vitesse-fans in. En nu zijn stalen balken onder de tribunes geplaatst om zoiets in de toekomst te voorkomen. Een te volle kroeg in Apeldoorn moet twee weken op slot. De tent lapte afgelopen weekend de coronaregels aan hun laars. De kroeg zat stampvol met feestende mensen en QR-codes werden niet gecheckt. En ook waren er helemaal geen zitplaatsen. En een protest tegen een protest. Honderden medewerkers van VDL Netcar in Born in Limburg demonstreren voor de fabriek tegen de bezetting van het sterrenbos. Actievoerders zitten in de bomen om te voorkomen dat de boel gekapt wordt. En daar is het personeel niet blij mee, vertelt verslaggever Jeroen Schutijzer. De werknemers die zeggen van uh, als dat bos niet tegen de vlakte gaat... dan kan de toekomst van de VDL Netcar in gevaar komen. De autofabriek wil de bomen kappen om de fabriek uit te breiden. Op dit moment zitten er nog drie actievoerders in het bos. Het weer nog in het oosten, wat regen, maar over een uurtje is het ook daar droog. Het wordt niet meteen mooi weer, alleen in het noordwesten is er nog wat zon. Het is een graad of 9 en morgen wordt het net zo grijs en nat als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland file bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Amsterdam Noord en de nog 5 kilometer door een ongeluk. Vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, ja, Albert Jan, je had weer zo mee kunnen doen in het team... want je zei meteen toen ik deze plaat uh, opzet... Hey, dat is George Wenson. En Give ja, Me The Night, ja, inderdaad. Maar, nou ja, het raadje plaatje gaat ook met zijn tijd mee. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, vallen we een beetje uit, uit de boot. Want dat komt die, deze niet meer los. Al, al de die de nieuwe nummers, dat, uh, uh, daar, uh, daar moet ik uh, passen. Yo. <laughs>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 Just let it go. Don't be afraid to lose control. No.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 Not the way I was And mm -hmm. there could be anyone else. Van George Ezra hoor je en Anyone for You. CFM Race Radio Pit Report. We hebben nog over vier geweest. Nou, als trouwe luisteraar van dit radioprogramma, Zandvoort op zondag. Of misschien wel de zaterdagmiddag. Weet je dat het dan tijd is voor de, de pit reports. Wat is er te melden zo uit de wereld van de autosport, Albertjan? Uh, de Flavio Briatore nog? Nou, die ken ik zeker wel van <laughs> Benetton. Klopt ja, ja, ook. Ja, klopt. En van Renault. Ja, ja Benetton Renault. Hè, ja, dus, die, heeft, uh, ja, <laughs> die, die heeft ook uh, het nieuws gehaald uh, afgelopen week. Want Flavio Briatore, voormalig teambaas van de Formule 1-renstal -ren Renault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 Heeft u interesse in mij en kent u mijn ras? Ik kom graag met u in contact. En waar verblijft MP? MP verblijft in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook MP verdient een thuis. En zo is het maar net, dus ga voor uh, MP en andere leuke dieren naar het Kennerme met Dierenthuis. Wij draaien de nieuwe single van Stromae.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 is een plaat van uh, onze zuidenbuur Tramai. Ja, gisteravond zagen we nog op tv uh, bij het uh, programma, uh, inderdaad, op uh, mpo 1 En uh, ja, ook een mooi optreden daar. En onder meer ook met zijn nieuwe single Laver, La die we zojuist voor je draaiden. Erachteraan Frans Kaal en Ella, Ella, Ella. We draaien daar nog een keer Frans Kaal. Speciaal omdat jij uh, haar zo leuk vindt. Ja, nee, klopt. Uh, of haar muziek dan natuurlijk. Nee, dame. Waarvoor dank. Ja, en uh, trouwens, uh, goed, even weer een updateje uh, uit Daytona. En dan uh, hebben we het over de 24 uur van Daytona. Want in de LMP2 uh, rijdt uh, uh, mee uh, Racing Team Holland.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 Het is trouwens allemaal te volgen op een speciale racingkanaal... van een bepaalde omroep, SIGO Sport, om het bij deze maar eens even aan te noemen. Dus de komende drie uur kan je daar nog van genieten. In ieder geval, Van de Garde heeft het stuur overgegeven aan VK.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 Uh, 24 uur van Daytona. Of het gaat lukken, dat zal de komende drie uur uitwijzen. Betekent dat uh, dat jij nog maar één schermpje open hebt staan, uh, Omertjan? Uh, nee, heb nog... Wat heb je met de anderen gedaan? Ik, uh, <laughs> nou ja, we hebben getennist. Uh, ja. Toptennis hebben we kunnen van genieten. En uh, ja, golf hebben we ook van kunnen genieten. Dat was uh, de, de Dubai de Classic.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 Het uh, mooie gedicht oude aan uh, de witte bankjes. je is de Kim Wout en de voorleden werd gevolgd door uh, deze van uh, Nick en Simon. En pak maar mijn hand.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 Vike is nu achter het stuur weer gaan zitten. Uh, ze, waren, ze hadden twee ronden achterstand. Dat heeft Vike teruggebracht naar één ronde. Uh, met nog twee uur en 44 minuten en 9 seconden te gaan... Uh, is de achterstand toch, uh, op nummer 3 toch uh, wel vrij groot. En, uh,